1 uur. Dit is Radio 1 met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met een succesvolle ondernemer in het buitenland. Dus Jacob Bouw is de baas van Webpower. Een bedrijf dat in China de e-mail bezorgt. Nu het NOS Journaal. Jan van den Putten. Goedemiddag. Turkije dreigt correspondent NOS en NRC het land uit te zetten. Frankrijk roept de Amerikaanse ambassadeur op het matje. En Vlaamse schrijver Blondeau plotseling overleden. In het westen, midden en noorden van het land is er regen. In het zuidoosten is ook wat zon. En het wordt 18, nee, 15 tot 18 graden. Morgen geregeld zon, dan 18 tot 22 graden. Maar morgenavond gaat het regenen. De Turkse autoriteiten hebben gedreigd... NOS-correspondent Bram Vermeulen het land uit te zetten. En dat gebeurde toen hij probeerde te achterhalen... waarom die toch sinds begin dit jaar steeds wordt aangehouden... door de grenspolitie, als die Turkije binnenkomt. Bram is aan de lijn, hallo... Goedemiddag. Abraham, hoe, uh, jij staat op een zwarte lijst. Hoe, hoe, hoe, uh, hoe ben je daarop gekomen? Dat is de, de grote vraag die uh, ons al bijna zeven maanden bezighoudt. Uh, ik ben erachter gekomen in maart van het jaar, toen ik uh, Turkije binnenreisde en apart werd genomen door de grenspolitie. Uh, die mij vermelden na een aantal uren te hebben gewacht daar, dat ik uh, inderdaad op een zwarte lijst sta, een verboden persoon ben in Turkije. Maar de agenten konden toen en nu nog steeds niet uitleggen hoe dat zo is gekomen. Maar het heeft in elk geval een aantal kwalijke consequenties gehad. Zoals mijn perskaart die niet verlengd is. En als je perskaart niet verlengd wordt, krijg je ook geen verblijfsvergunning. Dus mijn grote zorg is vooral dat als ik op die zwarte lijst blijf staan... Uh, dat ik dan vanaf 1 januari uh, gewoon het land niet meer in zou komen. En je weet niet of dat na een bepaalde publicatie of een uitspraak gedaan is? Nee, uh, kijk, je, je kunt daarover gissen. Ik bedoel, er zijn allerlei uh, taboes die leven in, uh, in de Turkse samenleving. Allerlei uh, nou ja, zeer gevoelige onderwerpen. Uh, het, het, het is gebeurd na een maand waarbij ik veel gereisd heb... langs en over de grenzen van Turkije... met tal van groeperingen heb gesproken. Zoals, denk aan de Koerdische PKK. Ik heb ook gesproken met de extreemlengse uh, activisten. Ik bedoel, je, je, kunt, je gaat op een gegeven moment natuurlijk in die maanden denken... van welk verhaal zou het geweest kunnen zijn. Maar eigenlijk is het irrelevant... Want want wie we er ook naar gevraagd hebben, bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, bij de ambassades, bij de politie, niemand geeft daar antwoord op, omdat dit nu eenmaal kennelijk een dossier is geworden dat uh, door de geheime dienst is aangemaakt en daar vervolgens ambtenaren ook niet meer bij kunnen. Dus als je eenmaal op zo'n zwarte lijst komt, is het ook heel erg moeilijk om er weer af te komen. Wat zeggen collega's die jij erover spreekt? Zijn er meer op die zwarte lijst? Nee, zover uh, ik heb nagegaan uh, staan er geen andere buitenlandse correspondenten op zo'n zwarte lijst. Ik heb wel van mijn advocaat gehoord over een uh, Duitse Europarlementariër die op een gegeven moment een bezoek had gebracht aan een Koerdische partij die ook op zo'n zwarte lijst terecht kwam en dus het land niet meer in mocht. En die heeft dat uiteindelijk aangevochten en maanden later is die notificatie uh, achter de naam van die parlementariër weggehaald. Maar dit kan dus gebeuren. Uh, ja, op het moment dat je ernaar vraagt bij Turkse diplomaten... zijn ze buitengewoon vriendelijk en zeggen... Oh, we kennen u, hoe kan dit nou, we gaan het uitzoeken... maar uiteindelijk loopt het allemaal tegen een muur aan... van nou ja, geheimhouding en, en mysterie. Dit is allemaal gekomen, uh, dat gedoe, voordat die spanningen... daar in Ankara waren, rond het plein. Ja, ja dit is, ja, dit is voor, voor de protesten in, uh, in mei... Op, uh, op het Taksimplein uh, en in 81 andere steden van, van Turkije gebeuren, dat heeft daar ook niks mee te maken, maar de, de, die zwarte lijst die bestaat dus al, daar sta ik al op sinds uh, februari van het jaar, maar je hebt tijdens die protesten wel kunnen zien, en ik denk dat je het in die context ook moet zien, dat de Turkse pers, maar ook de buitenlandse pers het buitengewoon moeilijk heeft in dit land, uh, tijdens die protesten lieten heel veel Turkse zenders het afweten, ze negeren die protesten, en buitenlandse zenders die het wel deden, bijvoorbeeld de BBC en CNN, werden echt doelwit van de Turkse autoriteiten. Denk bijvoorbeeld aan de burgemeester van Ankara die een speciale hashtag aanmaakte om de BBC-correspondent, wat een Turkse correspondent is, voor hun te betichten van het spioneren voor Groot-Brittannië en CNN stop lying en dat soort dingen. Dat soort tactieken zijn toegepast. In dit geval is collega's onbekend. Jij hebt al eerder aangekondigd dat je aan het eind van het jaar... correspondent voor de NOS en NRC wordt in Zuid-Afrika. Jij gaat weer terug naar Zuid-Afrika. Heeft die beslissing, heeft dat gedoe met aan de grens steeds? Heeft dat er iets mee te maken? Nee, want die beslissingen had ik al veel eerder genomen. Ik bedoel, aan het eind van het jaar zit ik hier ook vijf jaar... en ik heb goede redenen om, om terug te keren naar Zuid-Afrika. Dit komt er eigenlijk bij, maar het heeft er eigenlijk ook toe geleid om toch nog even extra aan te zetten. Want ik ben heel erg bang dat als je straks ook geen perskaart meer hebt, geen verblijfsvergunning meer hebt... dat je er ook als toerist niet meer in kunt. En ik wil nog steeds naar Turkije blijven reizen. Ik ben nog steeds een heel fascinerend land. Uh, en ik zou er ook als toerist nog steeds in willen. En dat is ook de reden waarom uh, ik nu in overleg ben met uh, mijn advocaat... om te kijken of we via de rechter dan geen, uh, geen openheid van zaken kunnen afdwingen. En, en, en Timmermans, Buitenlandse Zaken, kan die nog wat voor je doen? Buitenlandse zaken heeft veel voor, voor mij gedaan. Uh, de minister zelf, of die zelf betrokken is, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat we op dat heel hoog niveau in Den Haag um, uh, Turkse diplomaten op het matje zijn geroepen. Ook in Ankara is er veel contact geweest tussen Nederlandse en Turkse diplomaten hierover. Er wordt. Al behoorlijk lang overgesproken, maar kennelijk lost dat het probleem niet op. Want toen ik afgelopen zaterdag het land weer inreisde, werd ik weer aangehouden, weer eruit gehaald. Er werd, werd mij weer verteld dat ik eigenlijk het land niet in mag. Maar zolang ik mijn verblijfsvergunning nog heb, tot 31 december van het jaar, moeten ze me toelaten. En daarna weten we het dus niet. Sterkte ermee. Bram Vermeulen in Turkije. Frankrijk heeft de Amerikaanse ambassadeur in Parijs op het matje geroepen... vanwege een spionageschandaal. wat Le Monde onthult dat de Amerikaanse geheime diensten de NSE... in één maand tijd ruim 70 miljoen telefoontjes heeft onderschept. Correspondent Frank Renaud vertelt uit welke koker die beschuldigingen komen.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 Nee, maar dat proces is al een beetje tot stand gekomen natuurlijk bij de eerste onthullingen van Snowden. Maar dit is eigenlijk nog een beetje een schepje erbovenop. Een grote schep zou je wel zo kunnen zeggen. Een verklaring van iemand die zaterdag het vliegtuigongeluk... in België heeft gezien, werpt mogelijk nieuw licht op dat ongeluk. Een getuige heeft gezegd dat het toestel met parachutisten... tijdens een eerdere vlucht op zaterdag... bij de landing met de linkervleugel de grond heeft geraakt. Mogelijk heeft de piloot toen te wild gemanoeuvreerd... of was er plotseling een harde windvlaag. En Later vertrok dat vliegtuig met een nieuwe groep parachutisten. Het toestel stortte neer in de buurt van Namen. Daarbij kwamen tien parachutisten en de piloot om het leven. Dit is het NOS-journaal met Jan van der Putten. De Vlaamse schrijver Thomas Blondeau is overleden. Hij overleed zaterdagnacht in zijn geboorteplaats Poperingen aan een hartslagaderbreuk. Blondeau woonde in Amsterdam. Hij was schrijver, journalist en dichter. En hij debuteerde in 2006 met Ex. In 2010 verscheen zijn tweede boek, Donderhart. En onlangs verscheen zijn roman, Het West-Vlaamse Versierhandboek. Hij schreef niet alleen romans, maar hij stelde ook verschillende bloemlezingen samen... en hij publiceerde in kranten. Thomas Blondo was 35. De burgemeester van Leeuwarden vindt het belangrijk dat er snel nieuwe woonruimte wordt gevonden... voor de gedupeerden van de brand van zaterdag. Volgens burgemeester Vert Kroone wordt samen met woningcorporaties gekeken... naar de opvang van mensen die hun huis kwijt zijn geraakt. Hij noemt het een fantastische zet dat er een hulpactie op gang is gekomen. De actie 058 helpt, zamelt onder meer via Facebook... geld en goederen in voor de gedupeerden. En die hulp komt uit het hele land, zegt deze initiatiefnemer. We zitten al na 300 mailtjes sowieso... dat allemaal via de website is binnengekomen. Uh, we worden gebeld door restaurants... die uh, gratis maaltijden willen verzorgen. Hotels die beddengoed aan willen bieden. Dus uh, ontzettend veel. Echt hartverwarming. De directrice van de school in India, waar in juli 23 kinderen overleden na het eten van een giftige schoolmaaltijd, is aangevraagd, aangeklaagd wegens moord. De kinderen kregen op school een gratis rijstmaaltijd. en later bleek daar bestrijdingsmiddel in te zitten. Ook de man van die directrice is aangeklaagd. Volgens verschillende media is het bestrijdingsmiddel opzettelijk door het eten geroerd.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 Videobeelden kunnen vooral nuttig zijn bij misdrijven als mishandeling, vandalisme en overvallen. Spoedmeldingen kunnen niet worden doorgestuurd. Dat moet nog altijd via 112. Dat anoniem versturen van videobeelden is een proef. Over een half jaar wordt gekeken of Meld Anoniem er verder mee gaat. Sport. De kritiek op het nieuwe beleid van de Nederlandse Judo-bond neemt toe. Judoka Annika van Emden uitte gisteren al kritiek op het plan van de bond om coaches centraal te stellen, centraal aan te stellen. En inmiddels scharen steeds meer judoka's en coaches zich achter haar woorden. Onder andere coach Theo Meijer spreekt zich fel uit over dat plan. Het is visieloos. Weet je, ik bedoel, er wordt wat neergegooid. De, de macht ligt daar. En we doen wat we willen. En uh, ja, wie uh, die beschikt, die, uh, he, die bepaalt. En dat is ja. Erg lastig, maar ik denk dat je daardoor een heleboel volgers uh, niet meer meekrijgt. En Meijer denkt niet dat dat plan van de Judo Bond tot betere prestaties leidt. Al is het maar omdat er van een lange termijnvisie geen sprake is volgens hem. Annika van Hende, die, moet gaan kiezen, die gaat kiezen voor Mark van der Ham. Dat is een van de pre-Olympische coaches. Dat is natuurlijk fantastisch. Maar die heeft als enige een contract tot 2014. En volgens mij zijn de Olympische Spelen in 2016. Dus hoe kan je dan pre-Olympische coach worden tot, uh, met een contract tot 2014? Eind 2014. Ja, is natuurlijk, dat, dat soort dingen, daar klopt geen kant van. En, ik, ja, en dat geeft een heel erg nare uh, naar bijsmaak in, uh, in het hele verhaal. Het is nu twaalf minuten over één geworden. Kees Kwaks, hoe is het op de weg? Het is wel eens rustiger geweest op dit tijdstip, Jan. Uh, ongelukken vandaag op de A10. Uh, vanaf Volendam naar het Meer. Drie kilometer bij Duivendrecht. Daar zijn drie rijstroken dicht. Een ernstig ongeluk op de A28, Zwolle Veen. Dat zorgt voor 6 kilometer file vanaf Zwolle Noord tot aan de afrit Nieuw-Leuzen. Daar zijn twee rijstroken dicht. Het verkeer onderweg naar Groningen of Leeuwarden kan omrijden vanaf knooppunt Hartmerboek. Volgt dan de N50, de A6 en de A7. En ook een ernstig ongeluk in Brabant op de A59 richting Kloppen Zonzeel. Het staat vast vanaf Waalwijk tot aan de afrit Dussen. 4 kilometer, de rechte rijstrook is dicht. Hoofdpunten van deze uitzending. Turkije dreigt NOS- en nrc correspondent Bram Vermeulen het land uit te zetten. Maar het land weigert te zeggen waarom die op een zwarte lijst staat. De Fransen zijn woedend over het afluisteren door de Verenigde Staten. De Amerikaanse ambassadeur in Parijs moet op het matje komen. En rampvliegtuig België kwam eerder op de dag met een vleugel op de grond. Mogelijk heeft de piloot toen te wild gemanoeuvreerd, zegt een getuige. Dit is Radio 1. NCRV. Lunch. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Een werklunch met een succesvolle ondernemer in het buitenland. Jacob Bouw is de baas van Webpower. Dat is een bedrijf dat in China de e-mail bezorgt. Ik zeg het even een beetje kort door de bocht. Hij zal zometeen uitgebreid uitleggen wat hij daar wel doet. Het is Buy Nothing New maand. En daarom kijken we voor onze serie In de Praktijk vandaag mee in de Kringloopwinkel. En daar zijn vooral boeken erg populair. Wat een heel leuk boek is. Dat is het dagboek van de herdershond. Dat is een heel uh, gewild en gewenst titel van uh, mijn generatie. Mensen in 50-plussers. En dat boek dat gaat ook heel... Uh... Heel graag weg. Nee. Na half twee is stand.nl. De stelling dan: Nederland moet meedoen aan de militaire missie in Mali. Bent u het daarmee eens of oneens? SMS dat naar 7070. Kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800-1101. De website is in mogelijkheid: www.stand.nl. En als u twittert eens of oneens, doe het met Hekje Stand. .nl. Dit is Radio 1, de werklunch. Elke maandag is er een werklunch met een succesvolle Nederlandse ondernemer in het buitenland. Vandaag een pittige materie, namelijk die waar het bedrijf WebPower zich mee bezighoudt. De bezorging van e-mail, om het maar even simpel te zeggen. Begonnen in Nederland, maar intussen uitgegroeid tot marktleider in China. En de grote oprichter en eigenaar van WebPower is Jacob Bouw en die is hier. Hartelijk welkom. Goedemiddag. Laten we eerst maar even beginnen met wat u nou precies doet. Want ik las iets over smart e-mail marketing en marketing automation oplossingen. Nou klopt, maar met vergelijking te maken met de traditionele post... Uh, we kennen natuurlijk allemaal TNT of post.nl, die pakketjes verzorgt. Uh, zij doen dat huis in huis, wij doen dat digitaal. En dan uh, minimaal tien keer zoveel als wat zij doen per dag. En wat, wat zit er dan in die pakketjes? Nou, dat kunnen facturen zijn, dat kunnen uh, advertenties zijn... waar mensen soms wel op, soms niet op zitten te wachten. Uiteindelijk gaat het om relevante e-mail, uh, nieuwsbrieven... en uh, alle bedrijven die moeten communiceren... daar e-mail voor gebruiken in plaats van de traditionele post. Ja, En u pakt dat zeg maar mooi in en dan wordt dat netjes uh, bezorgd? Nou, wij doen het met evenveel zorg als dat TNT en Post.nl dat inderdaad doen. Wij verzorgen uh, de pakketjes, wij zorgen dat die in de inbox uh, van, uh, van, uh, van de bedrijven... Als, van de als ik dat ding binnenkrijg, dan kan ik hem ook niet openmaken? misschien of nou jawel, je kunt hem ook altijd oh, okay. uh, uitschrijven op jou op de lijsten uh, mocht je mocht de mail niet relevant zijn ja uh, in China een uh, land met ruim 1,3 miljard inwoners uh, maar ooit begonnen en dat vind ik eigenlijk wel mooi in Barneveld. Nou, ja, klopt opgegroeid in Barneveld, dus daar, daarom staat ook het hoofdkantoor nog steeds in Bornemveld uh, we noemen het overigens in het buitenland gewoon Crater Amsterdam area uh, omdat de meesten toch Bornemveld niet kennen Um, ja, niet alleen in Barneveld actief uh, in Europa. We hebben ook kantoren in Duitsland, uh, Zweden en uh, Spanje. Maar uh, ja, inderdaad 2006 ook richting China gegaan. En destijds inderdaad die besluit genomen om richting China te gaan. Omdat het toch het land van de grotere volumes is. Ik ja. uh, kan zeggen hele grote volumes is. En uh, ja, inmiddels daar uh, zeer succesvol. Met uh, ook diverse kantoren in het ja. land. Ja. Maar is dit een beetje een verhaal van in Barneveld beginnen ergens in een schuurtje. En dan uiteindelijk zo groot groeien. Of, of is dat weer te romantisch? Nou, het schuurtje niet. Het was inderdaad gewoon echt werkelijk op een slaapkamer waar we, waar we begonnen zijn. En we zijn daar inderdaad met z'n tweeën gaan zitten. En uh, na een paar jaar inderdaad succesvol in Nederland. En uh, wij hebben een model, uh, als je dat gaat spieken naar wat traditionele postbedrijven doen. Als TNT, de UPS en, en de FedEx. En. Uh, het versturen van, van pakketjes en grote volumes uh, om de kostprijs laag te kunnen houden. Uh, bleek voor ons ook heel snel, willen wij vooraan mee blijven lopen in de markt. Moeten wij gro grotere pakketten, of grotere volumes uh, gaan, gaan draaien. Ja. En zodoende hebben wij inderdaad destijds de beslissing genomen om in richting Azië te gaan. En niet richting Amerika waar, waar op dat moment al veel concurrentie was. Want daar doen ze dit al. En Amerika, uh, het idee komt ook oorspronkelijk uit Amerika. Daar waren ze er net mee begonnen toen wij het in 1999 ook in Nederland uh, introduceerden. Um, ja, dat deden we het al. En uh, ja, Amerika is toch het land van, uh, van het grote geld. En daar werden uh, de bedrijven, onze koncollega's ook zwaar uh, gefinancierd. En het was dus voor ons geen optie om daar met eigen geld uh, te, uh, te gaan concurreren. Dus u dacht, ik moet naar een ander gedeelte uh, waar een hoop mensen zijn in ieder geval. En uh, waar ze misschien uiteindelijk ook wel een hoop geld krijgen. En dat is natuurlijk aan de hand in China. Even op de site gekeken, Nederlands publiek. Omroep maakt gebruik van uw diensten... DSM, Heineken. Hoe verdient u dan aan deze klanten? Nou... Ook weer, de vergelijking weer naar, naar het gewone versturen van pakketjes. Ieder pakketje dat je verstuurt betaalt er geld voor. En dat geldt voor ons hetzelfde. Uh, wij creëren uh, databases voor onze klanten. Uh, we proberen die uh, databases zo goed mogelijk uh, te verrijken... zodat men echt relevant kan blijven communiceren. En uiteindelijk proberen we de maximale resultaat... en de maximale verdiensten voor onze klanten uh, naar hun klanten uh, eruit te halen. Ja. En dan op een zeker moment bedenken van, nou we moeten misschien naar China uitbreiden. Dat is één. En dat dan vervolgens doen is natuurlijk stap twee. Hoe ga je dan te werk? Nou, ik was, uh, was inderdaad nog nooit buiten uh, Europa geweest. En uh, ja, de keuze om dan inderdaad internationaal te gaan en China ligt niet, niet echt voor de hand. Uh, we hebben het wel gedaan en uh, inderdaad zonder businessplan ook, maar gewoon koffers gepakt, die kant op gegaan. En uh, ja, met het idee, we konden het in Nederland, we hebben het in Nederland gedaan, dat gaan we in China ook doen. Maar waar bel je dan als eerste aan bijvoorbeeld? Nou, dat was in 2005 toen ik de beslissing nam om naar China te gaan, uh, ben ik dat tegen iedereen gaan uh, aanhouden. Ik ga naar China, ik ga naar China. En uh, totdat uh, iemand riep, ja, ik ken een Chinese student. En dat was mijn reddende engel, want uh, ja, Chinees spreek ik niet. En ik wist ook mijn god niet waar ik moest beginnen in, uh, in China. Dus uh, samen met deze student... Die ging uh, mee. En die is meegegaan. Dus we hebben uh, samen de koffers gepakt en we ja. zijn daar uh, gaan wonen. Maar dan, nog, dan kom je daar aan en dan moet je dus ergens uh, aankloppen van... nou, we hebben een leuk plan voor jullie, uh, wie doet er mee? Nou ja, we hebben dus in eerste instantie gekeken naar Westerse bedrijven. En natuurlijk al uit onze eigen database. Daar hadden we twee klanten tussen zitten. Onder andere een DSM en een VNU. Die daar actief waren. Nou, zij hebben we als allereerste benaderd. Maar de markt daar was totaal niet klaar voor e marketing Het was dus echt een heel zwaar eerste jaar... om daar überhaupt onze diensten kenbaar te maken. Want onze grootste concurrenten bleven, bleven de spammers. Ja, en een spamlijst was eenvoudig aan te kopen. DVD'tjes waren overal te kopen. En er stonden gewoon 10 miljoen adressen op. Ja, want ja goed, dat, dat, ik zat er net ook naar te luisteren. dacht ik even. Ja, ik krijg inderdaad ook heel veel van die uh, ja, rotzooi gewoon. Maar dat is dus die spam Maar in feite doet u hetzelfde. Maar dan op, met, met gewoon goede dingen. Die echt iets uh, nuttigs kunnen bevatten voor mensen. Ja, wij hebben geen eigen database. Dus alle databases waar wij op mailen. Zijn van onze klanten. En de klanten van onze klanten. Ja, ik neem aan dat de, onze klanten daar relevant mee communiceren. Op het moment dat je niet relevant bent. Heb je er geen boodschap aan. En zul je jezelf uitschrijven. Nou, alle mail heeft in ieder geval altijd een unsubscribe link. Dat is het belangrijkste. In een email Je weet van wie het komt. Uiteraard. Ja. Ja. Um, goed, dan met die studenten daar in China. Nou, de eerste contacten ontstaan wat. Maar China is een land natuurlijk dat ook heel veel afschermt. Ik bedoel, dat is een, een overheid die, die overal eigenlijk een vinger in de pap wil hebben. Hoe gaat u daarmee om? Nou, dat was dus na, een, na een, een jaar hadden wij toch wel van ja, onze grootste concurrenten zijn en blijven die spammers. Hoe gaan we daar van afkomen? Nou, waarom geen anti spam -web te introduceren? Dus dat was ook onze optie. We gaan een anti-spam-wetgeving maken en die gaan we gewoon zorgen dat die actief wordt. En dan, ja, dan zijn wij anders als wat die spammers zijn. Dus ook bemoeid met het politieke systeem. Daar. Ja, dus wij hebben inderdaad de wetgeving van Europa, <laughs> Nederland en van Amerika gepakt. Hebben dat inderdaad op één dag een beetje bij elkaar gezet en een mooie, mooie wat goed werkbaar voor ons was, maar ook ook wat een goede anti spam zou zijn. Uh, overnacht vertaald in het Chinees. En die zijn we gaan aanbieden aan de overheid. Dat heet, geloof ik, proactief, hè? Dit. Nou ja, dus in ieder geval je kansen uh, zien en pakken uh, die er zijn. Ja. En uh, ja, Soms moet je daar geluk mee hebben. Voor ons was de uh, naïviteit. Omdat wij even dachten die, uh, die wetgeving binnen een week door te krijgen bij de overheid. Dat heeft uh, uh, anderhalf jaar geduurd. En we hebben het niet zelf uiteindelijk voor elkaar gekregen. Maar we hebben een persoon die al linken link en connecties had met de overheid. Die hebben we gecontact. En uh, die heeft voor ons uh, uiteindelijk de hele ja. lobby gedaan. Maar het leidde uiteindelijk toe dat u daar bij de minister zelfs uh, zat op een gegeven moment. He? Ja, ik ben twee keer in het parlementsgebouw geweest. Twee keer in Beijing. En uh, ja, de gebouwen waar je normaal de foto's... Die normaal ziet vanuit Obama die in zo'n grote ruimte zit uh, waar alles marmer is uh, waar twee stoelen aan een tafeltje staat ja daar heb ik twee keer in mogen plaatsnemen ook al waren het geen lange bezoeken een keer een kwartier een keer twintig minuten uh, is het toch wel heel bijzonder alleen ja. besef je dat op dat moment niet ja. maar dus eigenlijk ja van, van van niks af aan daar begonnen en dan die contacten allemaal leggen en ik uitkomen bij die minister en, en dan, dan ook een beetje natuurlijk de concurrentie uh, buiten, de, buiten de deur houden, lijkt me. Ja, nou door die proactieve houding van ons en het uh, antispambeleid uh, in China... en het blijven promoten van het antispambeleid in China... hebben wij ook hele goede contact, contacten opgedaan met, uh, met uh, de internet service providers... Uh, die we in Nederland natuurlijk kennen van het net of de uh, Zico-inbox... of de Zico, uh, uh, gmail of de hotmail. Uh, in China heb je dus uh, totaal andere uh, internet service providers. En uh, ja, wij wij, omdat wij de anti-spam wetgeving uh, zwaar aan het promoten waren, kwamen we dus gauw in het beeld van deze partijen. En samen met hen hebben wij de markt uh, weten te creëren en ook de markt weten te creëren zoals die op dit moment is. Maar dat betekent dus dat je dus een, een, op die manier je positie uh, verwerft? Want ik geloof niet dat, dat iedereen daar maar zo naar binnen kan en, uh, nu, hè, om, om dit soort dingen te gaan doen. Nee, nou in China. Uh, nou in principe lijkt het redelijk open te zijn hoor, van buiten. Uh, echter, al ga je verder uh, in het systeem van China kijken. Dan is er heel veel diensten en producten die je aanbiedt. Uh, zijn nogal lastig. En uh, waarom? Uh, China probeert hun eigen bedrijf natuurlijk aan top te krijgen. Dat zie je natuurlijk. dat alle social media. wat niet uit China komt, uh, standaard geblokt wordt. Ja. En uh, zo zijn er heel veel zaken. Maar op het moment dat je goed samenwerkt met de overheid. en dat is ook wat wij, wat wij doen. we wij zijn proactief richting overheid. Uh, anders overleven wij ook niet. Uh, Komen wij wel, kunnen wij wel deze, ja. deze doorbreken als je, als, je, als je die connectie niet hebt, dan kan, je, dan kan je het vergeten daar. Wordt het wel veel lastiger van? <tus> Ja, dan kan je gewoon uh, je biezen pakken weer terug gaan. Uh, of dat heb ik ook gedaan. Hè? U bent wel weer terug in Nederland ook. Ik ben wel weer terug in Nederland. Ik heb het vier jaar uh, China gedaan. En we hebben daar inderdaad ons weten bereikt tot de absolute top. Uh, wij in Nederland natuurlijk, uh, wij uh, waanzinnig trots op onze KLM zijn. Uh, hebben zij uiteindelijk nog maar uh, ja, rond de 200 vliegtuigen. De Vliegmaatschappijen die we in China bedienen, uh, zitten allemaal rond de 500 uh, vliegtuigen. Dus die maatschappijen zijn allemaal veel, veel groter. Ja, en die doen al hun e-mail en ticketing, alles via ons. Ja, en uh, dat loopt daar nu gewoon. Ja. In China hoeft u nu dagelijks meer over de schouder mee te kijken van de mensen. Nou, We hebben dagelijks contact, ook vanochtend weer. De conference calls zijn normaal gesproken om zeven uur. En uh, ja, dan, dan hebben we da dagelijks contact over de, de zaken die er lopen. Nieuwe mogelijkheden die er zijn. Uh, nieuwe uh, opportunities uh, kijken of we die kunnen pakken. Want ook daar geldt nu weer in uh, richting social media. Wat natuurlijk waanzinnig hot is. Uh, in China hebben we die ook, die kanalen. Uh, zitten we hier in Europa nu helemaal op uh, WhatsApp. Wat, uh, wat populair is. Hebben we in China natuurlijk alweer een paar stappen verder met WeChat. Uh, en die heeft wel open connecties. Dus ook daar kunnen wij nu uh, berichten naar sturen. Uh, relevant uiteraard. Ja, ja, ja, ja dat is heel belangrijk om dat erbij te zeggen... Um, uh, en, en dus nu weer terug in Nederland. En alweer weer plannen aan het bedenken om dan. China is nu, uh, is nu veroverd, zou ik maar zeggen. En nu? Nou, we hebben de laatste jaren gezorgd dat we in Europa weer echt naar de, naar de top aan het stijgen zijn. Uh, we hebben uh, door die hele energie die we in Azië gestopt hebben. Europa een paar jaar uh, wat, wat wa verwaarloosd. Omdat we al het geld wat we verdienen in Europa en China geïnvesteerd hebben. Nou, daar, wordt nu, uh, uh, daar verdienen nu uh, genoeg geld om ook, uh, ook uh, op andere plaatsen weer te gaan investeren. Europa heeft op dit moment ook weer uh, heel erg. Uh, een goed in de lift met mooie kantoren in Europa. En nu zijn we inderdaad verder aan het kijken. En de plannen zijn grotendeels klaar om inderdaad een paar nieuwe landen te gaan veroveren. En waar moeten we dan denken? Zuid-Amerika of zo? Nee, Zuidoost-Azië. Zuidoost-Azië? Ja. Oké. Okay. Ja. En dat hebben we het vooral over de landen als Indonesië, de Filipijnen, Maleisië, Vietnam, wat nog erg een ontwikkeling is, maar er ook aan gaat komen. Um, maar ja, vanuit Spanje bedienen we wel de Zuid-Amerikaanse markt. De Noord-Amerikaanse markt blijft lastig, omdat daar toch de grote spelers, de Amerikaanse spelers, zitten. Ja, nou, het is een mooi succesverhaal. Waar eindigt dit eigenlijk? Nou, zolang het zo leuk blijft om te doen... en zo'n mooi avontuur blijft... om daar elke dag gewoon mee bezig te zijn... en ik de wekker niet elke ochtend vreselijk vind om de wekker uit te drukken... blijf ik het gewoon volhouden. En ja, de sky is de limit. Want die conference call blijft komen elke ochtend om zeven uur. Nou ja, maar dat is ook niet erg. je kijkt waarschijnlijk s'avonds even op de bankrekening... wat het allemaal weer heeft opgeleverd. En dan kan ik me best voorstellen dat je niet erg vindt... om elke ochtend om zeven uur even wakker gemaakt te worden. Nou, ja, ik denk dat... Als je echt ondernemers in het hart kijkt, dan gaat het niet om wat het opgebracht heeft. Het gaat erom wat je, wat je bereidt. en uh, waar je mee bezig bent. Met op, uh, aan, aan het opbouwen. En uh, dat geldt ook voor mij. Uh, mijn doelen die zijn inderdaad nog lang niet bereid. En uh, we worden nog veel groter en we willen nog veel groter worden. En uh, niet alleen in, uh, in Azië. en niet alleen in China. maar ook, uh, ook in Europa wil gewoon nummer 1 spelen zijn. Ja. En ooit begon op een uh, slaapkamer in, uh, in Barneveld. Mooi verhaal blijft het. Jacob Bouw, oprichter en eigenaar van Webpower. Hartelijk dank voor het gesprek. Dankjewel. In de praktijk. De lunchverslaggever op werkbezoek. Het is deze maand buy nothing new maand, oftewel koop niks nieuws maand. Volgens de bedenkers hebben de meeste van ons al zoveel spullen... dat het best wat minder kan. En ook willen ze dat we meer gaan ruilen, uitlenen en tweedehands kopen. Een van de plekken waar het van oudsher gebeurt... dat is natuurlijk de kringloopwinkel. We kijken vanmiddag mee bij een van de grootste winkels in Nederland... de Kringloper in Almere. Lia Kerkheide werkt al 16 jaar lang in de kringloop. En zij neemt verslaggever Anne van der Veen mee op sleeptouw... vlak voordat de winkel open gaat. Nou, ik ruik maar eens... Ja, het is hier niet zo'n muf, hè? Nee, nee, het is hier niet zo'n muf. Wij uh, proberen alles heel goed te sorteren. Dus dingen die echt uh, vies zijn en uh, kapot en, uh, en stinken, zeg maar, die uh, komen niet in de winkel. Die worden gestort, zoals dat heet. Nu ben ik hier eigenlijk, omdat steeds meer mensen in een kringloopwinkel komen, hè? Ja, er komen steeds meer mensen. En uh, vroeger was het echt wel mensen met uh, smalle beurs... En tegenwoordig uh, iets, komt iedereen eigenlijk wel kopen in de kringloopwinkel... omdat mensen het leuk vinden om een kastje op te pimpen. Is het hip? Het is hip. Toen u begon, hoe keken mensen toen naar u? Um, ja, vroeger was het wel zo... ik heb eerst dan in Hilversum gewerkt in, uh, in de kringloopwinkel... dat er dan mensen kwamen die dan werden herkend van... hé, hey, jij ook hier? En die waren dan toevallig spulletjes aan het zoeken voor een nichtje of een neefje... die uh, op kamers ging, maar nooit voor hunzelf... Nee, hè? Nee, nooit voor uzelf. Nou, laten we even de winkel een beetje gaan bekijken. Want het is hier gigantisch groot. Zo groot als een gemiddelde leenbakker of zo, hè? Ja, het is hier heel groot. We hebben drie verdiepingen. Allemaal stoelen, banken, tafels, fruitschalen. Dit is een hele mooie zwarte. Best ja. wel zwaar. Twee euro. Ja. ja, kringloop is niet duur. Een groot schilderij van een uh, ouderwets schip. 1950. Dat is altijd wel uh, gewild. Iets met schepen, vliegtuigen, raketten. Dat willen mensen wel. De vliegt de winkel hè? Dat vliegt de winkel uit, ja. De trouwjurken. En deze kost 150 euro. Maatje S, dus je moet er wel even in passen. Ja. Weet u van wie die was, die jurk? Nee, nee, nee. Nee, dat weten we niet. Nee. Toch gek, hè? Ja, soms wel. Ja. Nou, dit is de boekafdeling, dat is ook wel leuk. Dat is onze boekenspecialist, die werkt ook al jaren hier. Pieter, niet weglopen. Pieter, goedemorgen. Goedemorgen, u weet alles van boeken. Dat zegt men. Ik kijk naar de kwaliteit en de commerciële waarde. En dat weet ik zo niet uit mijn hoofd. Maar als ik in mijn handen krijg, dan weet ik welk boek ik moet hebben. U staat hier echt bij dozen vol boeken. Zat er wat moois in? Ik weet het niet, ik heb het nog niet bekeken. Ik wil er, er eentje uitpakken? Maar ze komen regelmatig uh, langs. Uh,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 Heel graag weg. willen mensen graag hebben. Dat willen mensen heel graag hebben. zie je daar nou ook nog wel een uh, spannend boek. Nou ja, spannend. Ach, het gaat over het leven. Over het seksuele leven van de mens. Het is een uitleg en dat geven we ook graag door. Prachtig boek. Ja. Leest u zelf ook nog veel? Uh, uh, ongeveer 10, 12 titels uh, in een week. <laughs> Allemaal hier vandaan, ja. Nou, dan lopen we even door. Want uh, de kleding is hier ook, hè? Ja, de kleding is hier uh, achterin. En uh, daar staat een rietje. Een uh, spijkerbroek, een ja. leuk uh, blauw-wit gestreept truitje... en bruine laarzen. Ja. U ziet er best hip uit. Ja. Komt het hier vandaan? Uh, gedeeltelijk. Het scheelt toch? Zo'n grote kringloopwinkel. Ik zie door de bomen het bos niet meer. Nee. Ligt dat aan mij dat ik het heel lastig vind... om de pareltjes eruit te zoeken... Nee, dat denk ik niet dat dat aan jou ligt. Ik denk dat meerdere mensen dat hebben, omdat dat aanbod is natuurlijk zo groot. Gelukkig komt er morgen een stiliste langs en die gaat mij eens uitleggen hoe ik door de bomen wel het bos kan zien. Nou, dat is een uh, heel leuk idee. Dat is morgen in de praktijk van de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 De Amerikanen luisteren ook Nederlands telefoonverkeer af. De inlichtingendienst NRC heeft vorig jaar in een maand 1,8 miljoen Nederlandse telefoongesprekken onderschept. Meld site Tweakersnet. NRC vergeleek de gegevens daarna met een database van verdachte nummers. en Bij een match dan kon het gesprek volgens Tweakers worden afgeluisterd. Of, en uh, hoe vaak dat door de NRC is gedaan, dat is niet bekend. De Vlaamse schrijver Thomas Blondeau is overleden. Hij overleed zaterdagnacht in zijn geboorteplaats Poperingen aan een breuk in de aorta. Blondeau woonde in Amsterdam, Hij was schrijver, journalist en dichter. Thomas Blondeau was 35 jaar. En een verklaring van iemand die zaterdag het vliegtuigongeluk in België heeft gezien... waarbij elf mensen omkwamen, werpt mogelijk nieuw licht op de zaak. Een getuige zegt dat het toestel zaterdag tijdens een eerdere vlucht... bij de landing met de linkervleugel de grond heeft geraakt. Mogelijk heeft de piloot toen te wild gemanoeuvreerd... of was er plotseling een harde windvlaag. Dat zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, Kees Kwaks. File op de A10 vanaf Volendam naar Nieuwemeer. Vijf kilometer tussen Nieuwendam en Duivendrecht is dat. Dus de nasleep van een ongeluk. Drie rijstroken zijn er dicht... A28 Amersfoort richting Hogeveen. Bij de afrit Nieuw-Leuzen staat 5 kilometer. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij na een aanrijding. En op de A59 Os richting Knoop en Zonzee... is er technisch onderzoek na een ongeluk. De rechte is dicht. En er staat 4 kilometer file tussen Waalwijk Centrum en de afrit Dussen. Dit is Radio 1. NCRV. Stand.nl. Jurgen van den Berg. Het kabinet overweegt om een vredesmissie naar Mali te sturen. Het gaat om zo'n 400 militairen en vier Apache-helikopters... om die militairen te ondersteunen. We hebben de Kamer gemeld dat we een inzet overwegen. Of we het doen en wat we doen, daar zijn we nog over in gesprek. Zodra we daar een besluit over genomen hebben... zullen we de Kamer daarvan inlichten. Minister Frans Timmermans zoals dat van Buitenlandse Zaken. Hij zei dit in februari. Hij kondigde toen aan dat hij met het kabinet dus in gesprek zou gaan... Over een eventuele missie naar Mali, uit berichten van de Volkskrant... dit weekend blijkt dat het kabinet al ver is met de invulling van de plannen. Maar kan het Nederlandse leger na alle bezuinigingen... zo'n grote missie nog wel aan? Of is het juist goed dat Nederland de bevolking daar in Mali dus wil helpen? Ik praat erover met Coco Lijn, is de directeur van het instituut Klingendaal. Meneer Colijn, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes aan het begin altijd van Stam.nl. U mag zeggen of u het mee eens bent of mee oneens. Maar vooral ja of nee zeggen en niet meer. Hier komen ze. Meedoen aan deze missie is goed voor het internationaal aanzien van Nederland. Ja. Ook deze missie wordt weer een gebed zonder end. Hoeft niet. Goed, dan doe ik maar even nee. Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst. Klopt. Goed, dan de stelling en daar gaan we zo meteen uitgebreid over doorpraten. Uh, die luidt dus Nederland moet meedoen aan de militaire missie in Mali. Ik roep iedereen op om daarop te reageren. Bent u het eens of oneens met die stelling? SMS staat na 7070. Dat kost 50 cent. U mag gratis bellen 0800 1101. U kunt ook stemmen op onze website. Dat is www.stand.nl. En als u twittert, eens of oneens. Doe dat dan met het hekje standpunt. Dan krijgen we een mooie tussenstand en dan kunnen we daar straks de bellen over loslaten. Meneer Colijn, Nederland moet meedoen aan de militaire missie in Mali, eens of oneens? Ja, daar ben ik het wel mee eens. En u vraagt waarschijnlijk ook waarom. Ja. Bent u het daarmee eens? Um, om de volgende reden. Wij zijn een land dat uh, vrij uniek is omdat we in de grondwet hebben staan... dat we de internationale rechtsorde helpen bevorderen. Nou, ik vind eigenlijk dat we dat heel goed moeten doen. Wij zijn daartoe ook in staat. We hebben de middelen daarvoor, ook wel de krijgsmacht daarvoor... Uh, en iedere keer als we zeggen nee, nu niet, dan wekken we de indruk dat we die bepaling uit de grondwet niet zo serieus nemen of dat we daar heel selectief in zouden zijn. Nou vind ik dat je daar een beetje kieskeurig mag je wel zijn, daar mag best een Nederlands belang bij gemoeid zijn. Um, maar uh, we kunnen die bepaling beter schrappen als we uh, steeds maar zeggen van uh, nee, nu liever niet, laat ja. de anderen het maar doen. Dat Nederlands belang is dat hier in, deze, in dit geval? Uh, indirect. Ik vind niet dat er een onmiddellijk belang is. Het is niet zo dat wij vanuit Mali bedreigd worden. Maar indirect natuurlijk wel. De Sahel is een hele onstabiele regio aan het worden. Met uh, effecten die tot in Noord-Afrika en dan weer in de vorm van vluchtelingen naar Zuid-Europa enzovoorts uh, aanwezig zijn. Uh, het is ook een, uh, een kweekvijver geworden voor uh, islamitisch radicalisme. Omdat zij er belang bij hebben om zich te bemoeien met... Overigens lokale conflicten. Er is zo'n lokaal conflict in Mali. Uh, er zijn mensen vanuit Libië met wapens. die daar zijn overgebleven uit de, de gebeurtenissen. Uh, meer dan een jaar geleden, twee jaar geleden al. Uh, zijn in Mali terechtgekomen. Dus die stoken daar wel in het lokale conflict. En dan zouden dus weer vrij plaatsen voor al-Qaeda kunnen ontstaan. Ja. En dan doet het er niet zo heel erg veel toe waar dat gebeurt. Of dat nou in Afghanistan is gebeurd 15 jaar geleden, of in Mali. Uh, het zijn altijd potentiële bedreigingen voor de wereld als geheel, voor West-Europa, niet voor Nederland in het bijzonder. Nee, maar goed, we, we kunnen daar ook last van krijgen, dus het is niet gek dat je daar meewerkt. En dan nog even, u zei ja, Nederland heeft in principe de middelen, terwijl ik toch dacht van ja, er wordt flink op de krijgsmacht bezuinigd. Ja, dat is zo. Uh, maar het is niet zo dat wij helemaal niks meer overhouden. Als je kijkt naar wat nu uh, naar Mali zou gaan, special forces... een aantal uh, helikopters, overigens maar vier en we hebben er bijna dertig. Uh, dat is vrij beperkt en de vraag is meer... kun je dat voor langere tijd volhouden? Dan heb je de middelen aan uh, zich. Nou, het antwoord op de laatste vraag is ja, die hebben we... En het volhouden ervan, nou, daar heb ik nog mijn twijfels over... maar een jaar of twee moet zeker kunnen. Uh, en wat zijn die twijfels dan bijvoorbeeld? Um, het gaat om de aflossing. Want je kunt niet uh, vier apache sturen met 100 of 140 man erbij... en dan zeggen van, en nu zitten jullie hier de komende vier jaar. Dat kan niet, dat moet in... Uh, uh, nou, net als in ploegendiensten als het ware gaan... Uh, dus om de drie of vier maanden, dan moeten er weer vervangers klaarstaan. En of je dat uh, lange tijd roterend kunt volhouden, dat is altijd de vraag. Maar ik denk dat het hier wel kan. Ja. U schetste net even het beeld daar in Mali. Hè? En die beelden hebben we trouwens ook wel gezien, ook toen de Fransen die kant op gingen. Uh, met die wapens die daar zijn bij bepaalde groepen. Het is dus niet een ongevaarlijke missie. Nee, hij is zeker niet ongevaarlijk. Uh, je kunt hem enigszins vergelijken met uh, Afghanistan. Ook daar was Nederland uh, eigenlijk in, in ja, zeg maar drie uh, hoofdstukken actief. Uh, meer dan tien jaar geleden eerst Special Forces... in de buurt van uh, de hoofdstad Kabul. Um, daarna de... Robuuste aanwezigheid, zoals militairen dat zeggen. met gevechtstroepen ook in Oezgan En daarna de trainingsmissie in het noorden, die zojuist is beëindigd. Um, je zou kunnen zeggen dat Nederland ook nu op deze manier erin stapt. eerst met special forces. Uh, dus beperkte, maar wel heel goed geoefende mensen. die uh, ja, ook vijanden kunnen tegenkomen. Dus men heeft al gezegd van ze gaan er vooral om inlichtingen te verzamelen achter de linies. Maar achter de linies betekent dat je ook vijanden kunt tegenkomen. En dat je je moet kunnen verweren. Ja. dat kunnen deze jongens. Want uh, van de Franse missie zijn er geloof ik al tientallen militairen gesneuveld hè, daar in Mali. Niet zoveel dacht ik, maar in ieder geval er zijn ook zeker mensen gesneuveld. Uh, en als u vraagt, ja maar kan dat hier dan ook met die Nederlanders gebeuren? Zeg ik, ja tuurlijk kan dat, dat kan gebeuren. Ja. Uh, stel de Nederland ook deze beker weer aan zich voorbij zou laten gaan. Hoe erg is dat dan? Nou, dan begint het wel op te vallen, want dan wordt het eigenlijk de derde keer. De eerste twee keer ging het om de Europese Unie. Die zei, wij willen een trainingsmissie in Mali op touw zetten. Dat is onder betrekkelijk, laten we maar zeggen, veilige omstandigheden. Tussen aanleidingstekens, veilig. Toen speelden hele banale factoren als spreek je Frans... Een rol. Ja. Uh, en toen heeft Nederland eigenlijk gezegd: nee, deze keer kunnen we dat nog niet doen. En de tweede keer waren we iets te laat, dus dat begon een beetje vervelend te worden. En toen, nou de toen mocht er één, één krijgen... Nederlander, geloof ik, heen, hè, om nog een beetje de, de, het gezicht te redden. Ja, precies, maar dat telt daar nou niet echt mee. Nee. Um, althans, voor, voor wat betreft het internationale uh, aanzien, zeg maar. En uh, na, na de Europese Unie heeft ook de Verenigde Naties gezegd dat het in het belang van de internationale vrede en veiligheid is. Zo staat het in Resolutie 2100, die is aangenomen, om daar ook internationaal uh, te interveneren. En daar doet Nederland dus wel een mee die derde kans, die hebben we niet gemist. Nee. Het, daar ziet het nu uit. Nee. Maar goed, er zijn ook mensen die zeggen, ja uh, die, u zei het zelf al, die eerste trainingsmissie... dat zou gaan dan inderdaad om politie en militairen daar te trainen, geloof ik. Hè? Binnen, binnen een ommuurd geheel. Uh, uh, dit is ongeveer wel het gevaarlijkste gedeelte waar we dan nu ineens instappen. Ja, dat is de ironie. Uh, als je wat later instapt, dan kun je het niet meer kiezen wat je te doen krijgt. En dan zul je dus, uh, ook om alle ja, verdenking weg te nemen dat je je voortdurend drukt... zul je misschien uh, uh, een missie moeten nemen die wat riskanter is en die wat lastig is... en waarvan anderen al hebben gezegd van nou, nou wij een keer niet. De, de, de Fransen beschrijven dat uh, die streek waar, waar dit allemaal speelt als een, een marslandschap... Uh, waar het uh, gemiddeld zo'n 40 graden is elke dag... Uh, u zegt die Nederlandse jongens zijn, en meisjes, laten we die vooral niet vergeten, zijn goed getraind. Maar hebben die daar wat te zoeken? Hebben die daar genoeg ervaring mee dan? Ja hoor, de Nederlandse commando's en special forces die hebben training in alle weersomstandigheden en alle uh, landschapsomstandigheden van de Noordpool tot en met de tropen. En uh, overigens heeft Nederland ook wel eens een aantal keren... in het verleden meegedaan met oefeningen in het betrokken gebied, zelfs in Mali zelf. Operatie Flintlock. Sinds 2005 is een jaarlijks of tweejaarlijks terugkerend gebeuren. Um, weliswaar als een soort verre uitloper van de global war on terror. Maar in ieder geval daar hebben ook Nederlanders aan deelgenomen. Ja. Dan de reacties. Bram van Ooyek, GroenLinks, uh, vindt dat een bijdrage leveren aan de VN-operatie alleen kan in combinatie met ontwikkelingssamenwerking en diplomatie. Wat vindt u daarvan? Um, ja, daar heeft hij natuurlijk gelijk in. Um, je kunt zeggen dat op papier wij in Oeruzgan, Afghanistan, uh, in ieder geval nog en deden. Dus en een vechtmissie en een wederopbouwmissie. De situatie nu in Mali. Uh, ja, dat blijkt wel uit alles wat daarover geschreven en gezegd wordt. Uh, heeft vooral nog in eerste instantie met veiligheid te maken. Uh, misschien dat dat nu even prioriteit heeft. De nadruk in de berichten ligt ook wel heel erg op het militaire aspect. Maar op den duur uh, uh, is, is de Mali niet te redden door alleen maar militairen daar naartoe te sturen. En moet de ontwikkelingsrelatie die Nederland overigens ook heeft. Meer dan, meer dan 15 jaar eigenlijk al ontwikkelings de relaties met Mali in het verleden gehad, die moet zeker weer opgepakt worden. Ja. Heel veel mensen zullen zeggen, en dat zullen we zometeen ongetwijfeld ook gaan horen als we de bellers aan het woord laten: van ja, wat hebben we daar toch te zoeken? Waarom bemoeien we ons daar toch mee? Dan maar even wat minder aanzien internationaal, maar waarom? Ja, dat kunnen we van ieder land zeggen. Um, ik ben wel benieuwd of die mensen ook vinden dat de bepaling uit onze grondwet, dat wij meehelpen de sociale rechtszorg te bevorderen, dat, die, dat ze die ook niet nodig vinden. Ik zou er niet zo erg voor zijn. Uh, Nederland is een heel klein land. Uh, heel erg afhankelijk van wat om ons heen gebeurt. Uh, er zijn in de wereld 40, sommigen zeggen zelfs 70, falende staten. Staten waar eigenlijk geen sprake is van goed bestuur. Waar je ook geen goede relaties mee kunt opbouwen op economisch gebied. Dus zelfs als je vanuit het enge standpunt zou redeneren. Doe alleen de dingen die goed voor ons zijn, voor Nederland zijn. Dan nog is er een heel sterk argument om wel af en toe een heel klein deel van je rijkdom te besteden... Aan, ja. of te investeren in veiligheid in andere plaatsen in de wereld. Ja. en Heel vaak heb je ook te maken natuurlijk met een beeld. Hè? Want het beeld bestaat in Nederland, denk ik... dat, het, dat als, je, als wij meedoen aan zo'n missie, niet zozeer door ons toe doen... maar dat die missies waar we dan aan meedoen... dat het eigenlijk altijd mislukt. Is, klopt dat ook? Is er, is er wel eens een VN-operatie geweest... Waar, uh, nou ja, waar uiteindelijk langdurige stabiliteit uit voortkwam? Um, de eerlijkheid gebied te zeggen dat het heel moeilijk is... maar het is niet fair om te zeggen... Uh, je moet er helemaal niet aan meedoen, want het mislukt altijd. Nee, je moet het vergelijken met de situatie... wanneer je helemaal niets zou doen. En dan zouden we nu niet 40 of 70 falende staten hebben... maar dan zouden we er misschien meer dan 120 hebben. En dan zou de wereld pas echt onveilig zijn... want dan zouden we omringd worden misschien door falende staten. In Kosovo, dat lag wat dichterbij... Uh, en misschien dat dat ook wel een rol gespeeld heeft... Uh, hebben we getoond dat we bereid zijn om na zo'n conflict 20 jaar nazorg te leveren tot op de dag van vandaag en uh, ik ben bang dat er nog steeds oorlog in Kosovo of in de Balkan geweest was wanneer we dat niet hadden gedaan, dus Nazorg loont. Maar je moet het wel langer dan één of twee jaar volhouden. Ja. Iemand zegt hier op onze site ik ben niet zo van de militaire missies, maar hier gaat het ook om hulp. Als we een leger hebben is het ook wel eens handig om er gebruik van te maken voor dat doel dus. Denkt u dat dat het zwaarswegende argument is? Of is dat toch dat internationale aanzien achter de schermen? Waar we dus wel een beetje een, een paar kras hebben opgelopen om dat dan vooral te herstellen. Nee, Ik geloof niet dat dat de doorslaggevende reden is geweest. Sommigen zullen zeggen het is mooi meegenomen, dat geloof ik ook. Er zijn ongetwijfeld mensen in Den Haag die zeggen van het is heel goed, uh, politiek mogen we weer meepraten over belangrijke dingen, omdat we ook bereid zijn onze handen vuil te maken en om onder gevaarlijke omstandigheden uh, uh, werk te doen wat anders weer wandelen zou worden afgeschoven. Dus dat speelt mee, maar... Uh, het, het is niet het doorslaggevende argument, denk ik, om, uh, om onze militairen daarheen te sturen. Dat is toch eigenlijk op afstand, uh, laten we zeggen, de veiligheid voor, voor eigenlijk de hele wereld. En, uh, nou ja, en als tweede dan de, de hulp die je de mensen daar biedt. Dat vind ik een evident belang. Ja. Goed, we gaan kijken wat onze luisteraars vinden, meneer Kolijn. Uh, u blijft meelozen en ik kom zo meteen graag bij u terug... om de reacties door te nemen. Uh, stelling staat al een tijdje op www.stand.nl... dus daar is ook al gereageerd. Bijna 1150 mensen, zie ik. Nederland moet meedoen aan een militaire missie in Mali. Eens 25 procent, oneens 75. Stand.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Mark Wessendorp spreekt u. Mark. Ik ben het uh, eens met de stelling. Ik ben zelf in 96 als dienstplichtige naar Joegoslavië geweest, naar Bosnië. En ja, het is niet altijd makkelijk te meten. Maar zoals uw gast al zei, als je niet gaat... dan is de puinhoop uh, wellicht nog veel groter. Ik denk wel dat er een reserve gemaakt moet worden in die zin. Juist door de bezuiniging op de krijgen. We hebben geen tanks meer, we hebben andere capaciteit ingeleverd, dat we dus afhankelijk zullen zijn van anderen voor die extra capaciteit. Dat er hele duidelijke afspraken worden gemaakt, dat als het nodig is, dat die hulp dan welkomt. En ja, zonder risico is het nooit. Maar als je als Nederland een grote mond hebt over mensenrechten... dan moet je er ook wat aan doen. En de westerse wereld profiteert ook van de derde wereld. Dan is het nu payback time, wat mij betreft. Ja, want, want dat, dat element wat u even noemt... zeker met uw ervaring daar in voormalig Joegoslavië... is niet onbelangrijk, hè? want daar ging het toch helemaal mis... ook met, met de samenwerking en, en de en de, en de, en de commandostructuren. Ja, nou ja, goed, er zijn hele rapporten over geschreven door het Niel. Dat hoef je hier niet over te gaan doen. Um, het is een, denk ik een combinatie geweest van uh, de media, die vond dat we wat moesten doen. En het parlement, die vond dat we daar niet met zware spullen naartoe moesten. Ik denk dat we die les wel van de Denen en de Nooren kunnen leren, die er gewoon wel met tanks naartoe gingen. Die hebben we dus niet meer. Ja, dan moeten de, de zware spullen, die moeten wel mee. Dan maar met een ander land. Want het, uh, het kan niet... Uh, het kan wat dat betreft uh, niet meer zonder. Maar, maar daarmee zegt u dus, met al uw ervaring daar, dat, dat de instructie voor de mensen die er dan eventueel heen gaan, die moet wel heel duidelijk zijn. En er moet wel, uh, ja. uh, laten we zeggen, opgetreden kunnen worden. Ja, er moet opgetreden worden. En als je bijvoorbeeld, uh, waar, waar het in Soebenitia aan ontbroken heeft. Uh, de logistiek die zorgde dat er voldoende brandstof... reserveonderdelen en verse munitie was. En dus uh, zware wapens. Uh, dat betekent vuursteun door middel van houwitsers of ja. uh, luchtsteun door middel van uh, gunships... Ja. of uh, ja. uh, gevechtshelikopters. Oké, okay, maar u zegt op zich wel gewoon gaan. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Leendertsen uit Venendaal. Dag meneer. Ik ben erop tegen in verband met de bezuinigingen hier in Nederland... Dat er, dat er voedselbanken zijn, mensen in armoede leven hier in Nederland... vind ik het onverstandig om dat geld daaraan te besteden. En plus worden de levens van de militairen in de waagstel gesteld. En er zijn bovendien vaak jonge gezinnen met kinderen. Dus ik ben erop tegen dat we ja. daar aan deelnemen. Dank u wel, Stam.nl. Goedemiddag. Goedemiddag, met Goud en Ermelo. Dag meneer. Ik ben... Uh... Hoewel ik vind dat de bezuinigingen veel te ver zijn gegaan op een verkeerde manier, bijvoorbeeld de mogelijke aanschaf van de peperdure JSF, ben ik voorstander van een flink leger en dus ook voorstander van het naar Mali gaan om de burgers daar te beschermen en ook om onze goede wil in de wereld te laten zien. De, daar kunt u zich helemaal in vinden. Ja, wij, wij, ik vind het heel belangrijk dat uh, een deel van ons leger... Het, het, het, het is nog maar een heel klein leger, helaas. Want uh, ik word ook steeds ongeruster over Rusland, de zaakjes. Maar ik vind dat uh, slechts 500 militairen wel het minimum is om naar Mali te sturen. Ja, ja. Dank u wel. Stam.nl, Goedemiddag. Goedemiddag, goedemiddag. Spreek me spreek met de politie. Goeiedag. Goeiedag. Uh, ik ben het uh, mee oneens, omdat uh, wij... Vooral eigenlijk aan het bezuinigen zijn. En dan kunnen we het niet hebben om geld uit te geven aan een peperdure militaire ingrijpen. En daarnaast vind ik ook dat eigenlijk de Fransen in een westpenest hebben gestoken zonder de internationale gemeenschap mee te vragen of ze het akkoord vinden ja of nee. Mm -hmm. En achteraf, als het eten wordt onder de route, trekken ze de handen vanaf. Dus... Ik vind dat moeten we nou, ah. nou maar zelf oplossen. Want maar we hebben u, niemand om hulp gevraagd. Hier, maar u hebt net de uitleg van Kokolijn gehoord... hoe wij er als Nederland toch ook uh, eigenlijk wel mee te maken hebben. Omdat het toch een, een internationaal probleem is... wat daar eventueel gecreëerd wordt. Hè? Met mensen die wapens hebben en, en snode plannen misschien. Ja, precies. Maar uh, om een militair ingrijpen ben ik het mee, niet mee eens. Maar om het opbouw, voor opbouw ben ik het mee eens. Ja, oké. Okay. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag. Dag. Hoi, met meneer Hofman. Uh, als dit een missie betreft om mensen te beschermen, zeg ik ja. En anders? Anders zeg ik nee. Ja. Maar het is uiteindelijk om mensen te beschermen, toch? Het is bij wijze van spreken uiteindelijk om onszelf ook te beschermen. Dacht ik ook. Ja. En uh, ik wil even uh, ingaan op iemand die zegt uh, dat dat allemaal is over geld en dit en dat. Die uh, dames en heren uh, van de defensie, die zijn super getraind. Maar het is niet, niet zo dat je daar uh, in uh, oorlog uh, uh, wordt gestoken. Dus uh, dat, uh, dat het een oorlogspelletje uh, gaat worden. Het is uh, hier een zaak, een missie, die betreft om mensen te beschermen. Als ik boodschappen wil doen en ik word uit mijn uh, schoenen uh, geschoten, zeg maar... Mm -hmm. en uh, de, de burger die niets op zijn geweten heeft... dan ben ik al lang blij dat ik uh, word begeleid naar de winkel... door soldaten die deze kant zijn uh, opgestuurd om mij te beschermen. Ja. Ja. En, okay. dat is, en dat is wat ze daar gaan doen, ze dat is dus goed. Dank u wel. Stam.nl. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goedemiddag, ben ik? Misschien, Anne. Ja, u ja, bent er. Ik ben hier spreek u met wat zelf uit. Ja. Uh, ja, het is een politieke beslissing, dus we moeten maar gaan. Maar we stoten dus wel in een westenesternest. Want die tegenstelling tussen Noord- en Zuid-Mali is door die negen maanden bezetting heel erg aangewakkerd. Het zijn juwelen, die zijn conservatief. Ze willen sharia. Mm -hmm. En uiteindelijk gaan we ons, uh, dat moet ja, oh, uh, de rekening met Aandacht krijgen van al qaeda die misschien wel meer aanslagen gaan doen. U, ja, u, bedoelt, u bedoelt, het kan ook uh, zich tegen ons keren, dat, dat ze dus Nederland dan ook op de lijst zetten van landen waar, waar ze maar eens een keer iets uh, moeten uithalen? Ja, ik denk dat we al aan de beurt zijn. We ja. uh, ja, zijn toch wel manifest aanwezig. Ja. Oké, okay, dank u wel. Stam.nl, goeiemiddag. Goedemiddag. Zeg het maar, meneer. Ja, eh. Uh... ...met Jan Kolen uit Eindhoven. Uh, ik ben het er wel mee eens. Ik vind dat die, die mensen daar geholpen moeten worden. Maar ik word een beetje beroerd van die mensen... ...die opmerken dat het misschien wel eens... ...een, een, een dode zou een Nederlandse soldaat, dode soldaat kan kosten. Mm -hmm. Ja, dus wij zijn bevrijd door de Amerikanen... ...en uh, die hebben, ik weet niet hoeveel doden hier gelaten... ...en in Irak en in Afghanistan bij elkaar al 12.000... We kunnen toch niet altijd de Amerikanen op laten knappen. We, we, we, we, we hebben altijd zo'n grote mond over en een vingertje. Dan laten, laten, we, laten we eens laten zien waar we ja. kunnen. Ja. Eh, bij zijn woorden, dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Hallo. Hallo dan, met wie? Uh, u spreekt met van Tongeren uit Rotterdam, goedemiddag. Dag meneer van Tongeren. Ja, wat ik een beetje mis in de discussie, want je krijgt natuurlijk het verwachte commentaar van mensen... ...ja, we moeten bezuinigingen, dus, hè, dus kunnen we ons dat niet voorloven. Maar ik vind juist dat deelnemen, zeker in een gebied als Mali, vind ik heel belangrijk... ...omdat daar de, laten we zeggen, de, de ontwikkeling van, van de islamitische strijd om de economie. Hegemonie, dat hij daar tot uiting komt in het opleiden van, uh, nou ja, dat hele gebied dreigt in handen van, uh, een, van, van de fundamentalisten, van de islamisten te, van, uh, uh, te vallen als er vanuit het westen, van laten we zeggen van de rest van de wereld, uh, niks gebeurt. En daarom vind ik het heel belangrijk dat, uh, dat, dat uh, er wordt tegengegaan en dan kan Nederland zich in redelijkheid niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid daarvoor. Ja. Dank u wel. Uh, we doen nog okay. eentje. Dat is deze. Dank u wel. goedemiddag. Jo, jo Goedemiddag. Um, uh, waarom Nederland? Ik ben sowieso tegen militaire... Um, uh, dat land heeft al 25 jaar oorlog met zijn buren. Um, zijn er geen andere landen dan Nederland? Komt er weer zand in de machine? In Afghanistan heeft niet geholpen. Misschien wel um, um, militaire raad. Maar niet uh, militair ingrepen. Het is een wespennest daar. Ja, ja oké, okay, dat is zeker. Maar de vraag is, moeten wij langs de kant blijven staan... en dan het andere weer laten opknappen ja, of uh, zelf als... ook eens een keer meedoen? Ja, ik ben het me met je eens. De vraag is, hè, maar Nederland, zo'n klein land... dat zijn er nou echt geen andere landen... die ook eens wat kunnen doen. Ja. Ja. Oké, okay, ja, dan zijn we weer terug bij die discussie inderdaad. Uh, belangrijke vraag hoor, daar niet van. Maar het uh, blijft een moeilijke kwestie. Dank uh, voor het reageren. We gaan snel terug naar Coco lijn Directeur van het Instituut Klingendaal heeft daar in het eerste deel van het gesprek ook iets over gezegd. Want dit is toch wat veel mensen ook zeggen, natuurlijk. Ja, we zijn maar zo'n klein landje, laat anderen het gewoon lekker opknappen. Nou, het is ook niet zo dat wij als enige dit opknappen. Om te beginnen, het is niet een, uh, een soort uh, volgen van Frankrijk in een wespennest. Ik ben het niet eens met degene van uh, de mensen die hebben gebeld, die zeggen van Frankrijk heeft zich zonder van iets, iets van, uh, van de VN of zo aan te trekken heeft uh -huh. zich daar in een wespennest gestort. Dat was met toestemming van de Verenigde naties. Dus Frankrijk was daar gewoon de koploper, maar het was wel een internationaal goedgekeurde actie. Dat is ook het geval met deze actie van Nederland. Die past in een VN-resolutie die in april is aangenomen. En waarin staat dat de internationale vrede en veiligheid gediend zijn met zo'n stabilisatiemacht daar. Nou. Wij, doen dus gewoon een onder, wij, doen, wij nemen een aandeel in iets wat een internationale plicht is. Nou. Um, ik ben het ook niet eens met degene die zeggen van wij moeten daar niet heen, want, want we zijn aan het bezuinigen. Dan zet je de zaak op de kop. Wij moeten soms op sommige dingen niet bezuinigen, omdat we. Uh, aan dit soort dingen, denk ik, mee moeten doen... omdat het ook in ons belang is. Dus zelfs vanuit ons eigen belang denk ik... dat er goede argumenten zijn om daarheen te gaan. Ik ben het ook niet eens met degene die belt... en die zegt, we mogen onze jongens daar niet heen sturen... want dan sterven ze. We hebben een, laat maar zeggen, beroepsleger... en iedereen die zich daarvoor aanmeldt... die weet dat die voor dit soort acties kan worden ingeschakeld. Natuurlijk stuur je ze niet zomaar uh, de dood tegemoet... Daar gaat het niet om. Nee. Ze zijn goed bewapend, goed getraind. Ze zijn opgewassen voor deze taak. Ja, dat is natuurlijk nog wel een punt. We, die eerste bellen was iemand zelf die in het voormalig Joegoslavië heeft gediend. Srebrenica. Uh, nou ja, daar ging dat helemaal mis natuurlijk. Dus die, die, die zei van als je nou gaat moet je wel een hele goede instructie krijgen. En een, en een, go en een, goede, uh, een goed mandaat eigenlijk. Ja, En wat in Srebrenica misging... Uh, uh, het belangrijkste wat we ons herinneren is dat de luchtsteun uitbleef op het moment dat onze eigen troepen beschermd moesten worden. We hebben toen gezegd, we gaan nooit meer aan zo'n operatie beginnen wanneer we niet voldoende onszelf kunnen beschermen. Er zijn verschillende operaties sinds Jebrenica geweest waarin we uh, daarvoor wel hebben gezorgd. Uh, het is niet zo dat in Afghanistan mensen zijn omgekomen omdat we onszelf niet konden beschermen. Nee, er zijn wel risicovolle omstandigheden waardoor er ja. mensen soms sneuvelen, maar niet omdat we onszelf niet ja. konden beschermen. Ook en... nu zal dat niet het geval zijn. We hebben vier apaches, dat zijn bijna vliegende tanks, daar kunnen we heel wat mee. Dan nog één ding uh, wat uh, meneer Terecht denk ik, opmerkt... is van je, komt, je zet jezelf ook weer op de kaart als Nederland zijnde. Aan de ene kant is dat dus goed, zegt u... voor de internationale betrekkingen met andere landen. Maar aan de andere kant, Al-Qaeda denkt ook... Uh, hey, Nederland, laten we daar eens uh, een snootplan uitvoeren. Nou, ik... Ik ben daar niet zo heel erg bang voor, eerlijk gezegd. Uh, het is niet zo dat de Fransen, die ontzettend hun nek hebben uitgestoken... en vanaf januari dit jaar daar heel erg actief zijn geweest... dat die nu plotseling extra doelwit van Al-Qaeda zijn geworden. Nee. Hoe gaat dit lopen, denkt u? Want we hebben nu uh, Timmermans even kort gehoord... maar dat was al eerder een uitspraak van hem. W wanneer gaat dit bekend worden? Uh, als alles allemaal goed is, komt het op 2 november in de ministerraad... En daarna komt de beroemde artikel 100 brief... waarin aan de Kamer wordt meegemaakt... dat wij van plan zijn te gaan doen. Kokolijn, dank voor het meepraten in Stam.nl. Hij is directeur van instituut Klingendaal. U kunt blijven stemmen op onze site. percentage is weinig veranderd. 26 om 74 procent. Bijna 1200 mensen gestemd. Zometeen Elsbeth. Als je echt luistert naar elkaar... dan hoor je zoveel meer. NCRV. Dan kom je tot twee dingen. Two Ik heb eigenlijk maar twee dingen...